1 uur. Mark Hokken met het NOS Journaal. De Nederlandse schaatsmannen zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van de achtervolging op de Olympische Spelen. Sven Kramer, Patrick Roest en Jan Blokhuizen verloren in de halve finale van Noorwegen. Blokhuizen verloor onderweg de veer in zijn klapschaats. De vrouwen plaatsen zich wel voor de finale. Irene Wust, Antoinette de Jong en Lotte van Beek wonnen ruim van de VS. En ze nemen het in de finale op tegen Japan.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 Samen met een aantal anderen zou hij geprobeerd hebben om een van de hoofdrolspelers in de Amsterdamse Mokro-oorlog te bevrijden. De politie heeft in Bruinissen in Zeeland een man van de weg gehaald die 60 kilo hennep in zijn auto had. De bestuurder is een man uit Delft. Toen agenten zijn rijbewijs controleerden roken ze een sterke wietlucht. De man zit inmiddels vast. Het weer droog en vrij zonnig. De temperatuur stijgt langzaam naar een graad of vijf. Later vanavond en vannacht vriest het 2 tot 5 graden. De komende dagen blijft het zonnig, overdag verandert er ook weinig aan de temperatuur. Het blijft maximaal 5 graden. Dit was het NOS. Cfm. verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANBB. In de randstad staat op de A27 Almere richting Utrecht. Tussen Utrecht-Noord en knopen lunetten 4 kilometer met 5 minuten vertraging. De rechte is dicht vanwege een kapotte vrachtwagen. Daardoor loopt het ook vast op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht. Bij knopend reis weer 10 minuten vertraging.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 Greetje heeft zulke mooie benen... Dat als ze zwaar gehavend en kapot zijn... Dan nog heeft Greetje mooie benen. Greetje heeft zulke mooie benen... Dat als ze straks gerimpeld oud en rot zijn... Dan nog heeft Greetje mooie benen. Greetje heeft zelfs zulke mooie benen... Dat als ze helemaal geen benen had gehad... Dan nog had Greetje mooie benen. Wat heeft Greetje... More well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll.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 Het gaat allemaal weer zo snel. Jij gaat schuil. Ik, kan, ik kan, kan er niet meer tegenaan. Ja, ik kan er gewoon niet meer tegenaan. <laughs> uh, ik moet u nog even wat. Ik was u nog wat schuldig, dames en heren. Uh, namelijk die informatie over de Stranglers. Waarom wij de Stranglers draaiden in Artiest in het Licht. Nou, dat ga ik u nu even vertellen. Dat gaat namelijk vanwege Jean-Jacques Burnell. Of uh, die is geboren. In Londen op 21 eh, februari 1952. Ook wel bekend als J.J. Burnell. Dat is een Brits-Frans muzikant en songwriter. Die het meest bekend is geworden als bassist van de Britse groep The Stranglers. En dat was dus de man die ik even wilde, wilde achterhalen. Want ik was, ik was zijn naam kwijt. En toen uh, wist ik het meest niet meer. nou, hij nou, bent u in ieder geval wat dat betreft helemaal op de hoogte. En. Uh, gaan wij gewoon verder met, uh, met het programma. En uh, de beurt is weer aan onze Ron. Ach, gelukkig heb ik het ook klaarstaan dit keer. Wat een mazzel. Ja. je laat me af en toe schrikken, weet je dat. Dat houdt je wakker. Ja, dat zeker. We gaan heel wakker naar het Veerkwartier in Haarlem... aan de A. Hofmanweg 62. Live op zondag, dat is iets van het brandstofcollectief. Live op zondag krijgt 25 februari... Binnenkort een iets wat andere invulling. Een beleving die je niet snel meer zult vergeten. Om drie uur begint de interactieve foto-expositie... waarna om kwart over drie live muziek krijgen van uh, het brandstofcollectief. Een pauze, daarna weer de foto-expositie... moderne dans, live muziek en uh, de jazz all-stars. En, en dan kom ik pas, om kwart over zeven is het borreltijd. Zondag 25 februari, het Veerkwartier aan de A. Hofmanweg 62 in Haarlem. Dan Zang en Vriendschap aan de Janstaat 74, Contuti Open Podium. Het Haarlemse muziekgenootschap Contuti is een ontmoetingsplatform voor amateurmuzikanten. Deze keer vindt het plaats in het gebouw van Zang en Vriendschap. Zondag 25 februari om half drie. Gaan we snel door naar de vergierde weg 456 in Haarlem. Het concert van Noam Vatsana, oftewel Nani... Uh, Nani, dat is denk ik uh, haar nieuwe album. Maar dat gaan we zo even uh, zien. Want ze speelde al op prestigieuze festivals... als het North Sea Jazz, een Music Meeting en Jazz Ahead. Wat een bestseller op iTunes... en de volkswand noemde het bezoeken van haar show een must. Het gaat singer-songwriter Noah Vatsana... de laatste tijd voor de wind. Dit jaar won ze ook nog de Sephardic Music Award 2017. Haar nieuwste album, Nani, daar is hij presenteert ze nu met een lange tournee... door de uh, Verenigde Staten, Canada en Europa. Haar eigen zeggen is Nani een progressief Ladino-album... dat Sephardistische, Arabische en Noord-Afrikaanse muziek en jazz vermengt... op een warme en hedendaagse manier. Ik kan me er niets bij voorstellen, maar daarvoor moet u ook gaan luisteren. Met een instrumentatie van gitaren, oud elektronica, percussie en Fatsana's hypnotiserende stem is Nani een frisse brief in het Ladino-landschap. Nou, dat is ook wel heel apart, zeg. Nog eentje dan. De Stad Schouwburg in Velsen, kwart over acht. De woensdag de 21 e Dat is vanavond de wereldband Slapstick. Nog een keer de leukste show van vorig seizoen. Na het grote succes van Slapstick op het Internationale Theaterfestival Edinburgh, afgelopen zomer is uh, de Wereldband weer terug in de Nederlandse theaters. In deze voorstelling brengt de Wereldband een ode aan de muziekcomiek. Van de middeleeuwse troubadour tot aan Spike Jones, van de Marx Brothers tot Krok en Mini en Maxi. Geïnspireerd door deze zo bewonderde voorgangers, maakt de Wereldband zijn eigen varieté en geeft ernaast een draai aan beroemde scènes van Charlie Chaplin... Buster Keaton en Laurel en Hardy. Het resultaat is een show van 2 keer 50 minuten... waarin je wordt meegenomen naar de tijd van de jaren 20 en 30 met muzikale virtuositeit, stomme film, ontroering en humor. Het grootste en het allerkleinste. Kleur en zwart-wit. En bovenal slapstick. Zo... De volgende plaat is speciaal voor een tukker. Het was koel, witte vloer, in ons engste, in ons engste. Het was koel, witte vloer. Kloompja, haar geen man, was het was zo schel als water, jos zo lille kast me kan, en toch zwanger al verdaan. Heel de rit van hoe of toch kom met puur, vrouw Kloompja, je kind nog kind, nog geen, maar ja, de melkboer was je blind, Het was go, wittevro, in ons engste, in ons engste, het was go, wittevro, in ons engste, al me het veld door waarschijnlijk mooie genie. En de leuke mol op straat in elon koud ze met de noord. En invaarder gunt de ze was de Vriezen en de Delft mij probeer ze zelf een keer en doe hun niet vaar niet meer. Want het was gewoon witte flow in ons engste, in ons engste. Het was gewoon witte flow in ons engste al mijn Van de A en de Lol lekker het water. Wat het water nog beneden en het zodat de in Almelo. En het water van de aas, de molten aan En ja, ik kunt wat water drinken, meer dat is jammer van de dus, dus dat dunze ze rap wat aan. Oh ja, wat dan, wat dan, wat dan. Het water geeft nog wat dan meer witte vloer. Enig aan Want geet nog uit witte vloei, In ons engste, in ons engste Geet nog uit witte vloei, In ons engste, al en Herakles heeft weer hebben, ja dat doet ze, ja dat doet ze. En Herakles heeft weer won, nog voor de wedstrijd is begonnen. En verspelt ze tussen keer, maakt niks goed, ja maakt niks goed. En verspelt ze tussen keer, toen we op waar zuid wat is go, in ons engste, in ons engste. Het is, goed, het is het is Het is Het is Speciaal van onze collega. De heer Bruist, die, uh, zijn roots liggen in het Tukkerland. In Almeloe. noe, nee, Herman Vinkers met Ja, Dat kan wel even, tussendoor toch? Ja hoor, um, Ja, dat vind jij wel hè rond, kan wel even. Altijd. Waar en liggen jouw Alstuban. roots al? Liggen jouw roots ook in Zandvoort? Of, Jazeker. Nee. Oh, jij bent een echte Zandvoort? Nou, dat niet. Tenminste, je bent pas oh. een echte Zandvoort als je drie generaties in Zandvoort hebt gewoond. Geloof. Oh. Of tenminste, je familie. Oh, dat weet niet. niet natuurlijk. Nee. En dat is bij mij niet zo. Nee, waar ben jij geboren dan? Ik ben wel in Zandvoort geboren, oh, maar mijn, mijn uh, voorouders zeg maar niet. Oh, eh. als jij in Zandvoort geboren bent, ben je een echte Zandvoort. Ah, dankjewel. Ja, we, gaan je, we noemen je nu gewoon echte Zandvoorter. Dit is Neil Diamond. Met een nummer dat ook wel tientallen keren gecoverd is. Nu zijn we versie. Jump so high, jump so high. Let it lightly touch down. Little man or As he spoke right out, he talked of life, he talked of life. He laughed, slapped his leg a step. Mr. Boy His clothes all around. And for those that missed, we'll show some counterfeits. Throughout the South, we spoke with tears of 15 years. How a dog in here. travel. Twenty years he still agrees. Mr. Bo Time I spend behind these county bars. 'Cause I drink so beer. He shook his head and as he shook his head. I heard someone ask, "Please, Mr. Boy." James. Mr. Boy -able. Mr. j Go on and dance En ook hij... Heel zich bezig met Mr. Bo Jangles, net zoals Sammy Davis Jr., uh, Robbie Williams, Nina Simone en wie er eigenlijk niet. Ja, iedereen. Nitty, het. nitty Gritty Dirt Band heeft er ook nog een versie van gemaakt. Uh, vele versies dus van dit, deze standaard, zou je kunnen zeggen, Mr. Bo Jangles. En we gaan door met uh, cultuur, dames en heren. We ja. weer de cultuur met rond gezen. Ja. Want uh, het is zulk mooi weer. We gaan ook even lekker naar buiten toe. De Storytrail. Uh, dat start aan de Grote marktsessie in Haarlem... Uh, bleef de stadswandeling, theatervol van historie. Met vertellen, gode ontdek je de oude binnenstad en haar inwoners. Haarlem was eeuwenlang groter en belangrijker dan Amsterdam. Hier vond men de boekdrukkunst uit. Hier leefde Malababa. Hier joeg Keenau de Spanjaarden de stuipen op het lijf. En hier woonde de aspirant keizer. Kom naar de hoofdstand van Noord-Holland en bleef veldslagen... Zing beladers en kijk je ogen uit. Dan voor de jongeren in jongerencentrum Flinties aan de Gedempte Oude Gracht eh, 138 in Haarlem die organiseert zaterdag 3 maart eh, het Houtfestival. En dat is om 8 uur avonds. Het Houtfestival biedt dit jaar met trots een podium aan eh, Music Freedom Day. Free Muse organiseert al voor de 12 jaar wereldwijd events voor de viering van muzikale vrijheid van expressie. Want die is niet vanzelfsprekend. Te veel muzikanten op te veel plaatsen in de wereld ervaren censuur, moeten vluchten voor oorlog of worden vervolgd. Het Houtfestival koest het vrije expressie en ieder jaar eh, maken juist deze artiesten in het nauw onderdeel uit van de programmering. Music Freedom Day wordt een rijkgevulde avond in de sfeer zoals je die gewend bent tijdens het Houtfestival. Um, dan moet ik eerlijk zeggen dat ik even mijn lijstje kwijt ben, waar ik geleefd ben. Uh, nou, dan ga ik nog even naar het Mosterzaadje. Ja, vrijdag 23 februari. Ja, dat moet nog komen om 8 uur. Trio Yati. Drie Franse muzici uit de top van de muziekwereld. Spelen op 23 februari om 8 uur een Frans programma. Julie Moulin en Bruno Bonansea. Ik zal het waarschijnlijk verkeerd uitspreken, maar dat maakt niet uit maakt sinds 2006 deel uit van de befaamd blaasquintet... en richtte in 2011 duo Yati op. Zij nodigden hun vriend, vriendin Sofia uit zich aan te sluiten... en zo werken zij als trio Yati met groot succes samen in binnen- en buitenland... en maken zij voor het eerst hun entree in het mosterdzaadje. Hun repertoire bestaat uit originele stukken... die voor hun instrument zijn geschreven. Maar ook transcripties om gevarieerde en originele programma's te maken... Met het leveren van een zo groot mogelijke kwaliteit... waarin ze hun liefde voor de kamermuziek uitstralen... streven ze naar het publiek te laten delen in hun passie. Het Posterzaadje vrijdag 23 februari om 8 uur. Maar nou, overigens... Het... Ja, je had het over die historie, hè? Ja, ja. <laughs> Ik heb daar ooit eens een prachtig verhaal gelezen... In, uh, als kolm van... Uh... Van Lennart Nijg. Dat wil ik hem horen. Er schijnt verdomd weinig van te kloppen. Oh! <laughs> Reden te meer om alles zelf te checken. Nou ja, om te beginnen, de boekdrukkunst is helemaal niet in Haarlem uitgevonden. Nou ja, dat is voor Duitsland, toch? Ja, ja China al veel eerder. Oh, Kijk, ook al, nou, volgens mij in China ook al. Ja, veel maar eerder. toen kon men de tekens nog niet lezen hier, hè? Nou ja, nee, ze hadden geen televisie, dus ze wisten het ook niet. <laughs> en uh, dat van die kenar Simons Hasselaar, dat schijnt ook niet helemaal te kloppen. Want dat schijnt gewoon een boekhoudensdochter geweest te zijn. Nou nou nou, nou, nou, nou. Maar ik weet het niet hoor. Ik heb dat toen een prachtig. Uh, Lennart heeft in, uh, in, in, uh, in het Harms dagblad had hij altijd van die columns. Ja. En uh, daar is er eentje bij die dus inderdaad over die historie van Haarlem gaat. En Lennart was zelf ook een beetje toch wel een geschiedenisfreak. En die heeft er uh, toch wel uitgezocht op de een of andere manier dat niet heel veel van klopt. Van die heldendaden van, uh, van het Haarlemse gebeuren. Ja, goed. De, de, maar goed, dat wil ik graag geloven. Ja, het is, het is een mooi verhaal toch? Ja, absoluut. Ja. Dan gaat het tenslotte van rekening doen. Het is een mooi verhaal. Het verhaal, ach. Mensen ik ben zelf, dit... ik ben zelf Haarlem, maar hoor, ik blijf trots ja. op mijn stad gewoon. Ja, dat zijn maar verhalen. Het is een prachtige stad. Ik vond laatst, ik vond laatst op... Uh, op, op uh, uh, waar stond dat ook weer? Ja, op Facebook kwam ik een filmpje tegen. Het uh, was heel leuk, van, van het oude programma Ontdek je Plekje... Ja, dat ken ik nog. En dat ging al over Haarlem. En dat was echt zo'n mooi filmpje eigenlijk. Want er staat nog zoveel moois overeind in Haarlem. dus oh ja. ook wel een aantal mooie dingen zijn er niet meer. Uh, ze hebben ook wel een aantal architectonische miskleunen gemaakt. Zoals die toneelschuur bijvoorbeeld. Wat een, een lelijke ding. Dat hoort <laughs> daar gewoon helemaal niet in die buurt thuis. Zo'n gebouw. Maar goed, maakt niet uit. Uh, maar er, er staat gelukkig nog heel veel moois overeind. Dus wat dat betreft... Genoeg kan het gewoon om te zien. Kan het gewoon een leuke wandeling worden. Ja, hoor, zeker. ja zeker weten. Oh, okay. En je bent lekker buiten. En je bent ja. lekker buiten. En dat is met dit weer ook wel weer lekker. Ja. Frisse neus halen. Toch? Zeker lekker frisse neus. Johnny Mitchell. Joni Mitchell. I've seen this Johnny Mitchell was dat. En dat liedje dat heette Help Me. Een van haar minder bekende dunkjes, denk ik. Maar wel lekker om te horen zo. Dat, dat dan weer wel. Het is uh, iets voor half twee. We zijn iets aan de vroege kant. Maar dat maakt allemaal niet uit dames en heren. We gaan naar het uh, regio nieuws. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Rol Gijzen. Ja, als het aan D66-wethouder D66 ligt... kiest Bloemendaal de komende jaren voor een krachtig en consequent woonbeleid. Bloemendaal moet dringend investeren in sociale woningbouw... en middeldure huur- en koopwoningen. Daaraan is een groot tekort. De totale Bloemendaalse bouwopgave voor de periode 2011 tot 2020... bedraagt 853 woningen... Dit is gemiddeld 85 woningen per jaar. En dan hebben we het niet over de miljoenen villa's, maar sociale huurwoningen, middeldure woningen... huur of koop en appartementen. Dan, de rechtbank heeft twee maanden voorwaardelijke cel geëist... tegen de verdachte die in Muiden bekend staat als de rennende rukker. Naast de eis van twee maanden voorwaardelijke celstraf... vroeg de officier van justitie de rechtbank... ook de slachtoffers 250 euro smartengeld toe te kennen. De 35-jarige Arthur Zet vielen in de zomer van 2015 vermoedende vrouwen in haar muiden lastig. De verdachte zou in hun, bijzijn, uh, in, in hun bijzijn zijn broek laten zakken... zichzelf met veel gekreun en geheigd bevredigen en vervolgens de benen nemen. Hij kon uiteindelijk worden opgepakt toen, hij, uh, toen een van zijn slachtoffers hem herkende in een supermarkt. De rennende rukker was overigens zelf niet in de rechtbank aanwezig. Tegen een stel dat uh, op de zolder van een dementerende bewoonster van de Kamphuisstraat in het Roze Priëel een hennepplantage uh, onderbracht, heeft het uh, Openbaar Ministerie dinsdag cel- en werkstraffen geëist. Hij eiste dat de man 20 maanden de cel ingaat en de opbrengst van de viethandel terugbetaalt en die is geschat op 94.000 euro. Bovendien drong hij uh, aan op een beursverklaring van een aangetroffen geldbedrag van 73.000 euro en een dure BMW. Tegen de vrouw eiste de officier een veel mildere sanctie te weten... een werkstraf van 120 uur en de uitspraak is over twee weken. Gemiddeld heeft een inwoner verzand voor het jaarlijks... een hoeveelheid van 270 kilo restafval. Uit sortieranalyses blijkt dat dit restafval... voor meer dan 70 uit herbruikbare stromen bestaat. De Rijksoverheid wil deze, uh, dat deze hoeveelheid in 2020 flink is verminderd van ongeveer 200, 250 kilo per inwoner per jaar in 2014 naar 100 kilo in 2020. In 2025 moet een inwoner zelf nog maar 30 kilo restafval overhouden. Zandvoort uh, onderzoekt de afvalscheiding en voor dit onderzoek ma uh, maakt men graag gebruik van uw kennis en ervaring op het gebied van afvalscheiding. Inwoners en gemeenten moeten het tenslotte samen doen. Daarom wordt in februari een deel van de inwoners uitgenodigd om een vragenlijst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 De man was onderweg naar Bergen. Dat meldt een wijkagent op Twitter. De pechvogel liep bij Haarlem zijn voertuig achter en besloot te voet verder te gaan. Iemand had, de man, uh, uh, iemand had de man zien lopen en besloot de politie te bellen. Agenten onderschepten de automobilist ter hoogte van Akersloot... en hebben hem daarna, mede vanwege de Frieskou, thuis thuisgebracht in Bergen. Dan heb ik nog een laatste bericht. Vanochtend vroeg is een auto te water geraakt langs de Vijfhuizenweg in Hoofddorp. De brandweerambulansdienst hebben zich over de twee inzittenden ontfermd. De twee konden op eigen kracht de auto verlaten. Ze werden allereerst in een brandweervoertuig opgevangen... en daarna werden ze gecontroleerd in een ambulance. Op het moment van het ongeval was het wegdek glad. Tot zover het nieuws. ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur.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 I'm uh -huh. van onze Sidekick Rond. Now that we found love. Find love. Oh, oh, oh. Nou, die hebben we <laughs> een tijdje gevonden, hoor, de liefde. Goed, oké. Okay. Het is nog steeds mooi weer buiten. Het zonnetje schijnt lekker. Het is heerlijk weer om buiten te zijn. Ik denk dat ik straks maar gaan lopen naar Beverwijk. Nee, dat meen je niet. Ja. Nee, Dat ga jij niet menen. Toen nou, word ik ook opgepikt door de politie in thuis. <laughs> <laughs> jij ja, speelt ik... in op de actualiteit. <laughs> ik vraag me af, zou die vent nou ook door de toe nog gelopen zijn? Dan word je toch op zeker opgepakt, want dan word je op allerlei camera's gewoon opgemerkt. Ja, dat, dat, dat, dat kan niet ongemerkt zijn. Nee, dat lijkt me toch ook. Gekke mensen zijn er ja, toch in. gekke mensen. Laat, laat is een auto, dan gaan ze lopen. <laughs> ja, laat ze mobiele telefoon niet bij, dan kon ze nee. vrouw niet bellen. Maar nou goed, oké, okay, we gaan naar de cultuur. Ja. En we gaan naar de vishal in Haarlem. Uh, tot en met 18 maart is daar, futuring number one. En dat is de eerste expositie onder deze naam... waar kunstenaar en muzikant Rick van Iersel mee naar buiten treedt. Na projecten als het Beukorkest zullen in deze reeks... de samenwerking met andere kunstenaars en muzikanten... verder ontwikkeld worden. De tentoonstelling is gecureerd door Rick van Iersel en Annelien Kers. En dat is tot en met 18 maart in de Vishal in Haarlem. Dan nog even de pletterij aan de Lange Herenvest 122 in Haarlem. Zondag 25 februari om 4 uur. Roberto Calanto is een veelzijdige, professionele en getalenteerde crooner, songwriter en gitarist. Roberto is woonachtig in Nederland en heeft diploma's op het gebied van klassieke muziek en jazzmuziek. In 2009 heeft hij op excellente wijze zijn masterdiploma behaald bij het Conservatorio en Rota in Monopoli. Uh, en dat we niet het spel mee. Roberto stoort zich aan geen enkele muzikale mode en kiest zijn eigen weg. Wel heeft hij zich laten beïnvloeden door grootheden als Joe Barberi... Lucio Dalla en Pino Daniele... Finicio Compasella en Gian Maria Testa. Ik wilde het even goed uitspreken. Spaghetti ravioli. Precies, prego. Door hun muziek te onderzoeken ontdekte Roberto de mogelijkheid... om zijn eigen woorden in stijlen te vatten. Die door de jaren heen zijn belangstelling hadden getrokken... en hem de vrijheid gaven waar hij naar op zoek was. We hebben te doen met een filosofisch ingestelde romanticus. De composities van Roberto kenmerken zich door enerzijds ernst en subtiele emotionaliteit... maar kennen anderzijds ook humoristische trekjes. Zijn werk strekt zich uit van gitaar, folksongs tot romantische ballads... en liedjes in een gypsy jazz en akoestiek opinslag. Oeh, dat was een mond vol. En ik ben op. Heb je die klem in de kaken nu? Zo. Ik nou, kan me voorstellen dat jij kan, af te voeren. Kan, kan, kan u even een pand aan deze kant? Want ik geef hier weer een presentator met klem in zijn kaken. Die... Nou, nou, nou, nou. Je, yeah. kan, je kan ook maar beter als bezoeker nou, als deze dingen gaan, hè? Huh? Je kan maar beter als na, uh, bezoeker naar deze voorstellingen ja, gaan. Ja, maar ja, als, als jij niet de klem in de kaken lult, dan, uh, dan weten niemand, die mensen er niet nee, Dat, dat is waar. Zo werkt het dan ook weer. Nee? Ja, hoor. Ja. We gaan eens dus even naar de Stones. Die is ook wel weer lekker. lekker. Ja, give me shelter. Having a good time, having a good time. The shooting star leaping through the sky like a tiger. Krijg je ze allemaal voor je kies hoor. Al die, uh... <laughs> Queen, don't stop me now. En uh, daarvoor natuurlijk... Jimmy Shelter van The Stones. Met een hoofdrol erin voor Mary Clayton. En een, paartje, een tijdje geleden... Uh, vorige week geloof ik heb ik toen... de versie van haar zelf. Ze heeft hem zelf ook een keer opgenomen. Dit is Oasis. En Wonderwall.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 You never To do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. En uh, tegenwoordig uh, zijn de broertjes gebroeierd. Maar ik heb begrepen. Ja. Ja. Dat zou ik zelf weten trouwens. Wonderwall. Dit slaat dan even op het weer van vandaag. Hij komt niet, hij is er al. George Harrison, Beatles. Prachtig liedje. Here comes the sun. Here comes the sun. Doo -doo. Here comes the sun. I say it's all right. Henderson in de overtreffende trap. Een van zijn allermooiste liedjes uit de Beatles-tijd. Zeker weten. Uh, niet uh, nou ja, wie wel de mooiste is, dat uh, geldt natuurlijk voor iedereen, is dat weer anders. Oh, uh, ja. Goed, nou, we gaan eruit. Het is alweer tijd. Ja. Hoe kan het nou? Ja, dat ik. Ik uh, dacht dat we nog een uur door konden gaan, maar uh, nee, dat zit er niet in. Nou, dan uh, kom jij morgen terug, uh, denk ik, Ruud. Ja, denk ik wel. En ik. Uh, uh, volgende week uh, waarschijnlijk. Uh, nou nou hoor ik je, hey, we zijn al bij de deur of zo, want uh, je klinkt zo ver weg. Volgens mij zijn je al bij de voordeur. Nou uh, nee, oh. ik probeer gewoon een, een ding aan het, uh, het... Mijn laptop heeft eenarigheid dat als ik een stuk van de Beatles draai... dat er altijd een storing optreedt. Dat zegt toch wel iets uh, over... Nee, dat zegt niks over de Beatles. Nee, dat zegt helemaal niks over de Beatles. Wat me wel verbaast is dat je net iets van de Stones draaide. Maar dat viel af en toe is. Zoals zo het af en toe doe ik dat wel eens. Maar uh, ja, de, de slotjong wil niet starten. Ik, Ach, ik weet niet wat het is. Dus nou ja, dan. Uh, Kunnen we toch doen, gewoon gedag zeggen? Dan zeggen we gewoon gedag. Doen. Uh, genieten van het mooie uh, weer. en gewoon genieten. Doe ik het gewoon zo. Ja, en dan. Zo, dan uh, doen we gewoon zo. De slotjong wil, wil gewoon niet starten. Ik weet nee, niet wat het is, maar ja, hij wil niet. Slotun is ook al buiten. Hij uh, is ook al buiten. Is, uh, je is lang naar buiten, die slotjoen. Nou, ja, dan, dan, dan doe ik met Sam uh, Smit. Ja. Nou ja, zo In ieder <laughs> geval. Uh, het was gezellig. Het was gezellig. En ik hoop dat u het thuis ook heeft gevonden. Ja, nou, ik, ik weet in ieder geval dat we twee luisteraars hadden. Ja, oh ja. ja. Oh, okay. Zullen dus, er meer zijn, Ja, die, die reageerde, Dus ik ah, weet, ik weet in ieder geval dat er twee waren. Dus, nou, we hebben dat toch allemaal weer goed gedaan. Als die dan ook al die theaters nog aflopen. Ja, je, zijn, die zijn nu al op pad. Hè? We zijn al op pad, denk ik. Ja. Ja. Goed, Ron, we gaan eruit. Ik Was zie je morgen weer. En, um, fijne morgen. dag. Ja, fijne dag. Ja, dat Geniet van het mooie weer. Ja, lekker naar het strand. niet.